Twee uur huis met het NOS-journaal. In de Oosterschelde bij Wemeldingen is een duiker om het leven gekomen. Een andere duiker raakte gewond. Ze kwamen door nog onbekende oorzaak in de problemen. Ambulancepersoneel probeerde een van hen nog op de kant te reanimeren, maar dat hielp niet meer. De andere is overgebracht naar het ziekenhuis in Goes. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn afgelopen nacht acht agenten gewond geraakt bij rellen. De politie arresteerde zeven mensen, onder wie een jongen van 13. Tijdens de releviele unionistische betogers de politie aan. Ook werd in een katholieke wijk gegooid met stenen en molotovcocktails. Twee auto's gingen in vlammen op. De betogers protesteerden tegen het besluit om een Britse vlag van het stadhuis van Belfast te halen. Die wapperde daar al vanaf de opening van het gebouw in 1906. PvdA-voorzitter Spekman vindt dat politici van zijn partij terughoudend moeten omgaan met de wachtgeldregeling zei hij in het radioprogramma Tros Kamerbreed... naar aanleiding van het vertrek van staatssecretaris Verdaas. BVDA Verdaas vertrok deze week na vragen over zijn declaraties. Hoewel hij maar een maand- en een dag bewindsman was... kan hij aanspraak maken op zes maanden wachtgeld. Als oud-gedeputeerde van de provincie Gelderland... heeft hij nog recht op 31 maanden wachtgeld. Spekman vindt dat de wachtgeldregeling voor politici... verder versoberd moet worden.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 Vanavond en vannacht volgt een dooie aanval met kans op regen, natte sneeuw en kans op ijzel. Dit was het NOS-journaal. Het origineel is altijd beter.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 En welkom bij de Trots Auto show Het autoprogramma op Radio 1. Ik ben Bas Weer en vandaag, mijn, zoals elke week, de hoofddirecteur van Carls Magazine, Carlo Bransen En we gaan het hebben over snelladen. Dat is niet een nieuwe manier waarop je toch je declaraties vanuit Zwolle en Nijmegen naar Arnhem kunt verklaren, maar de manier om je elektrische auto binnen een half uur helemaal op te laden. Je zit er bovenop, hè, vandaag? Dat Ik wel. hoor het al. Ja. We hebben de mannen achter het bedrijf van Fastnet. Een bedrijf dat honderden van dat soort snel laat in Nederland Bas, daar moeten we het even over hebben. Ja? Wij zijn toch voorvechters van echte autos. Wij ja. zitten hier continu met die mensen te praten die, die, die op stroom tanken, man. Wat, wat, wat. De 29 hebben we hier ook al. God beter, het Vincent Evers. Die zit hier de 29 wat, wat nou, Waar zijn je, we mee bezig als show? Het is het eind van het jaar. Dan moet je altijd een beetje rustig reflecteren op wat je doet. Wij zien elkaar toch te weinig. We hebben dan ook Maarten Stijnboeg gevraagd om hier langs te komen. Wij weten namelijk niets en willen ook eigenlijk niets weten van elektrische auto's. Eigenlijk Hij niet. is hoogleraar automotive van de TU Eindhoven, weet er alles van. Ja, dus We hebben, straks gewoon, ie, wij hebben straks gewoon zeven minuten rust. Dat, is we gaan doorvragen. Inkopen, dat We gaan doorvragen. We gaan, we gaan, we gaan stegelen mannen, dat betekent Brabants. Dat gaat bijna doorslaan. We gaan straks rijden met veel te dure, maar wel heel erg lekker rijdende BMW 330D Touring. Ook niks elektrisch, hè? Nee. Zit, nou ja, de stoelen. Well, oh, verstelbaar. Oh, dat is en prima. nog veel meer andere gadgets. Maar Carlo, eerst eventjes auto-nieuws. Wat ja. heb je meegenomen? Nou, ik heb, ik heb best wel veel. En ik moet natuurlijk heel lang rekken. Want dan blijven die, die, die oh, snelle, palen nou. figuren die <laughs> hebben niet zo lang het woord natuurlijk. He, maar ik zal... Je hebt wel een diorama meegenomen. Dus een, ik, ik kan ja? even spelen terwijl je auto-nieuws met lijkt, Het lijkt een beetje op wat ik vroeger ook <laughs> Kijk, wel... Kijk, uh, nu op, op de webcam te staan. zien. op radio. Hey, De Hyundai i30 is lesauto van het jaar geworden. Ja, ja, daar zijn jullie allemaal stil van. Zo. En Bas ook, zelfs Bas, oh, Nee. de lesauto van het jaar. Dus dat is voortaan dat, dat de, de auto die je i30? aan de kant wil schoppen als ze we weer in de weg rijden. Natuurlijk. Ja, okay. Hyundai i30, hou mm hem in de gaten. Um, waarschuwing, want we hebben onze luisteraars lief. Ja. Het kan vannacht weer spiegelglad worden. Moet ik toch even meegeven. Gisteren namelijk moest ik naar, op en neer naar Engelen. het mooie plaatsje Engelen bij Den Bosch. En daar was een soort van horrornacht was er voorspeld. Ja. Met 17 graden onder nul. Ja. Nou, ik kwam nog net niet in een bikini buiten, man. Het was gewoon, het was gewoon boven nul. En er was geen, geen, geen sneeuwvlok te bekennen. Maar dus nu is weer zo'n waarschuwing. Er te, dat er een er, horrornacht aankomt. Terwijl er op Eelde vannacht, dus in de buurt van, van, van Groningen... Er is ja. min 17 of zo gemeten. Ja. Maar dat is ja, ook dat heel, heel interessant. He? He? Nee, dat is niet Engel, hè? Heel interessant. Nee, dat is verre. Ik kwam trouwens langs die kerstboom bij IJsselstein. Gewoon ja. op stroom, jongens. Die, die, die, met die, met die met de enorme van... laadpaal, je? Ja. Maar, maar wat mooi is dat toch, hè? Wat leven we toch een in een rijkantje, ja. Gewoon drie, 400 meter hoog. Mm -hmm. Prachtig, kerstman. Prachtig. Heel mooi. We, ben ik een wat nieuws doen ik plaats van Kerstman? Ja, nou, ja? Giel, Giel Beelen, onze vriend van ja? de Tros Auto Show. Ja. Ik moet eigenlijk zeggen Michiel Belen. want als wij het fout uitspreken... dan gebruikt hij dat misschien ja. weer in zijn 3FM-show. Maar in ieder geval dat is een van de elf uh, bereiders van uh, gesponsorde Land Rovers... en dat heeft alles te maken met de Serious Request... Actie, 3FM, mm -hmm. verhaal. Dus ik vind het een mooi gebaar van Land Rover. Dus en, en, en Giel Belen rijdt dan eindelijk eens een keer niet meer... in die, in die veelkleurige, zwart-blauw-oranje-geel-parse zwart, uh, uh, X3... maar rijdt nu gewoon in een keurig nette Land Rover. Ik geloof in Freelander dat het was. Ze We weten dat hij daar echt koningschade schade rijden is, hè? Of niet? Ja. Ja, okay. ja. Ja, maar ja, De wat wil je? die Land Rover die binnenkort met Sirius Reek... en dan verder <laughs> niks, maar dan een enorme deuk erin... Dan Reus... Is het... Rios, Michiel Beelis, Rius Rack ja. is het. Maar goed, uh, dit had zeiden. de Jaguar F-Type. Ja. We hebben hem gezien uh, op uh, de autosalon van Gen... nou even? Parijs. Dus even kijken, wat is het nu? In december. Dan ja, het was, Parijs, was het Parijs. Dat was het Parijs. Daar was hij in <laughs> de Prachtige auto. Mm -hmm. Vanaf 90.000 euro gaat die kosten. Die prijs is net bekendgemaakt en dan praten we over de 340 pk sterke F-Type 3.0 V6. En voor 104.000 euro... Heb je de echte? Dan heb je de echte met 380 hey, pk. Uit Uiten wat? V8. Nee, dat is, ook ook, dat is ook een V6, maar dan een supercharged. En Waarom? dan de V8, jouw ah, versie, met 495 pk. Heren, luistert u even allemaal mee, hè? Uh, 140. Ja. Ben jij het mannetje? Lekker, toch? Gaan we door. 140, ja. hey, De deal tussen Spijker en Youngman is rond. Youngman is die Chinese club... Ja. En, uh, en nu heeft dan ook Spijker gemeld, officieel... Zit dat zit toch in het lied van YMCA ook? Young Man. <lacht> young, man. <lacht> young Man. toch? Ja, ja dat nee, we komen dadelijk met een, met een plaatje tussendoor. Nee, maar maar uh, omdat... YMCA. <lacht> of YMCA, <lacht> ja. ja. Um, wat was, waar was ik mee bezig? Oh ja, Spijker ja. Spijker, Spijker heeft nu dus aangekondigd, omdat, mm -hmm. omdat de deal met Young Man door is, okay. dat eind 2014 komt nu die... Spiker SUV Peking to Paris. Uh, Peking to duck. He, inmiddels alweer. Peking to duck. He, ja, Peking to duck. Want de jongen ja. is Chinees natuurlijk. Maar die auto die is al verouderd eigenlijk. Voordat er in eerste ja. op de weg gaat komen. Want ja. hoe lang worden wij daar al niet mee lastig Hij van, was in wagen. ieder geval lelijk. Maar niet ja. zo lelijk als de Bentley SUV die er ook gaat komen. Dus uiteindelijk wordt het landschap lelijker. Dat zijn jouw woorden. Dat zeg ik. ik die, die, die, die, die, die Bentley SUV ja. moet je eerst even in het echt gaan bekijken. Niet dat die al bestaat, maar ik weet dat soort dingen. <laughs> ik, want ik, ik, ik loop al zo. Ik weet mee. van auto's. Ja, Hé, hey, Aston tuurlijk. Martin. Ja? Verkocht. Aston, weer verkocht? Ja. ja. ja. ja. Aan dat, wie? Dat is, ik denk al de zestigste ja, keer young in het bestaan. toevallig? Nee, niet, niet oh. Youngman. Nee nee nee, nee, nee, nee. Wel was Geely... In de race, een Chinese ja, club, ja. die ook al Volvo, Volvo heeft. Ja. Dat zou leuk zijn geweest, omdat Volvo en Aston Martin weer verenigd geweest... Ja. daar hebben ze al eerder ja, onder voor. Ja. Maar goed, nee, het is naar een Italiaanse investeerdersclub gegaan... die vroeger Ducati hadden. Dan hebben ze voor veel geld verkocht aan Volkswagen... Wacht, dus de de hadden ze hadden tot... Ja, over. we gaan nu Esther Martins... I... Nou ja, ze hebben er een groot belang in, laat ik het zo zeggen. Dat gaat niet goed komen. Nee, dat, dat, die kans is er. Tony Martini. Run op winterbanden, tot slot even. Je ja. kon erop wachten, hè. Twee sneeuwvlokken, meteen ProVetire Morgen doodt het. Morgen dooit het. Het is toch ongelooflijk? Ja. Morgen dooit het. het. Ja, ben ik met je eens. winter meer. Ben ik met je eens. Dit jaar. En dan wordt er van ons verwacht dat wij het nieuws duiden. Ja, dat ja. wij dat wij uitleg verschaffen. over dat Er was nieuws over een nieuwe BMW-lijn, de 4-serie. Mm -hmm. Ja? Heb je dat meegekregen? Nee. Je hebt een BMW 1-serie, 3-serie, 5-serie, dat soort dingen. komt nu een 4-serie. Ja. Dat, uh, dat klopt. En dat gaat om een coupé en een cabriolet. Ja. Maar dat zijn gewoon, luisteraar, de coupé en de cabriolet op dat basis van de 3-serie. Serie. Die gooien ze nu in een aparte noemer. Dat maken ze ze wat lekkerder en vooral... Duur, wat duur. Nou ja, in ieder geval, dan valt er wat meer te halen, zou ik maar ja. zeggen. Dus, maar dus de 4 C, het is wel een mooie auto, dat dan weer wel. Ja. Maar goed, dan weet u, en dan maar hebt u er op. geen spijt van... dat u naar de trosauto Auto Show Nee, noem het dan 3-4-coupé. Want Coupé. hierna gaat het over elektrische auto's. Nou ja, uh, ik zou zeggen, ja. zet hem uit. Ja, nou, nou, wel mooi nog even. Laatste opmerking is inderdaad dat mensen die zo'n 4 kopen... die kan je als kritische buurman tegemoet treden met te zeggen... je hebt een 3-coupé gekocht. Eigenlijk heb je een 3-coupé gekocht. Ja. En dan ook mijn vrienden van de Trossolo show. Hij dan alles beter dan de 3GT, want die is ook aangekondigd dat is een kleine 5GT. Oh nee, ja, ja Met zo'n ja, ja. eng ding? Zo dat lelijke ding. Een soort kangoo, maar dan uit Duitsland. Precies. Speaking of My which. Maar die dan wel heel blijft. Ja. In tegenstelling tot veel kangoo's. Ja, dat is dan wel weer waar. Uh, Dit was mijn bijdrage ten aanzien van het auto. Heel fijn, dankjewel Carlo. We gaan het hebben over snelladen en eh, over ja. elektrische auto's. Toch, ik ga het goed, goed. Ik kom tegen de einde Normaal gesproken moet je uren laden om 100 kilometer te kunnen rijden. Maar dat kan sneller, met een snellader dan. Pompje zo'n batterij helemaal vol. Er staan er een paar van in Nederland. Maar het bedrijf Valsnet wil er 200 gaan plaatsen. Makkelijker gezegd dan gedaan. Zo blijkt in de praktijk. En namens Valsnet zijn hier Michiel Langezaal en Bart Lubbers. Heren, welkom bij de uh, directeur van het bedrijf, neem ik aan. Klopt. Juist. Uh, ook aan tafel Maarten Stijmoog. U zei het al, leraar automotief van de TU Eindhoven. Kenner van de elektrische auto. Aanstaand vader van een Tesla Model S. Maar tegenwoordig nog rijdend in een weer gerepareerde... Renault Kangoo en helemaal opgepoetst. Ja. En gepoetst ja. ook opgepoetst nu? Gepoetst door Renault, ja. Ik mag toch <laughs> ja. leiden dat daar wel <laughs> ja. Tros Auto Show stickers op ja. zitten. Ja. Daar kunnen we over he? praten. Daar <laughs> nou, <laughs> kunnen we over praten. Maar wil jij dat wel? Een nou, sticker van de Tros Auto Show Wie een wil er nou niet op een Renault zoen zitten? Oké, okay, nee, dan zijn we het eens. Ja. <laughs> nee, jongen, jongen, jongen. <laughs> nou, we even praten over die laadpalen. Er zijn er maar een paar. Waarom is er nog geen, geen landelijk dekkend netwerk van, de, van laadpalen? Nou, eigenlijk heel simpel, omdat er op het moment nog niemand in heeft geïnvesteerd. Uh, en omdat er geen locaties zijn. Dat is eigenlijk het grote probleem. Wacht even, dan hebben we hebben toch pompstations langs alle snelwegen? Klopt. Uh, maar ja, de pompstationhouders die zetten die dingen niet neer. Vastnet uh, heeft op een bepaald moment een plan gemaakt om dat wel te doen. Uh -huh. uh, en we hebben een vergunning aangevraagd bij Rijkswaterstaat om dat te gaan doen. En we hebben even 200 vergunningen gekregen om dat te gaan doen. Ja, en? Nou, klaar. dat betekent Rond. dat er landelijk dekkende infrastructuur komt in de komende twee jaar? En wie gaat dat betalen? Dat is heel goed. Daar ja, zijn meneer, wel... maar hij komt er niet, die infrastructuur, dus begrijp ik. Je wordt door, tegengewerkt door de lokale overheden. Terwijl de landelijke overheid zegt, ze moeten er wel komen. Begrijp ik dat? Nou, je merkt dat dat wel uh, gebeurt. Um, en dat, uh, ja, dat is een onderdeel van de innovatieve industrie. Eigenlijk bij innovatie zie je altijd dat je knelpunten en bottlenecks tegenkomt. Mm -hmm. um, en dat betekent dat je die mensen ja, mee moet nemen. Uh, laten zien wat er gaat gebeuren en dergelijke. Nou, dat kost helaas heel veel tijd. Dat zullen we door de komende maanden en, en jaar gaan doen. Uh, maar dat gebeurt wel. Ja, een bouwvergunning aanvragen voor een laadstation. Ja, een gemeente heeft helemaal nog nooit een laadstation gezien. Uh, nou, jullie zijn eigenlijk een van de eersten die het hier op de vloer kunnen zien staan. Ja, ja uh, we, we lopen graag voorop wat dat, uh, wat dat betreft. Maar dit is wel een heel kleintje. Hè? Als we, nou ja, dit is een, de maquette staat hier van hoe zo'n laadstation eruit gaat zien. Maar dat wordt dus eigenlijk gewoon een... Een bouwvergunning voor een nieuw pompstation waar je alleen maar elektriciteit kunt laden. Klopt. Maar dat is toch eigenlijk een beetje raar, Maarten Stijboek. Waarom kan je dat niet integreren? Waarom willen we daar niet aan met z'n allen? Ja, het is natuurlijk belangrijk om te zien dat snelladers eigenlijk een toevoeging zijn op de normale laadinfrastructuur. Mm -hmm. Dus op dit moment staan er al ruim 2000 uh, laadpunten in, in Nederland. Maar dat zijn langzaamladers, hè? Ja. Dus, uh, waar we hier ook acht uur aan gemiddeld om ja. echt op Hoeveel, te laden. hoeveel kilowattuur ja. geven die af in een, in een uur? Nou, typisch uh, uh, maximaal 10 kilowatt. Maximaal 10. Ja, en een snellader kan dus tot 50 kilowatt. In Amerika heeft Tesla die superchargers uitgerold in Californië. Daar kan je zelfs tot 100 kilowatt. Dus daar kan je in drie kwartier... Uh, je Tesla model opladen, dan kan je 450 kilometer ja. rijden. Ja. Dus dat is natuurlijk wel heel interessant. Als je daar in prikt, is wel het dorp eromheen meteen. <tie> heeft ja. geen televisie. Ja, die kerstboom, die kerstboom nee. aan de kerstboom. atleer is ook weer uit. De lokale ja. infrastructuur moet je er natuurlijk goed over nadenken. Ja, en precies. dat is natuurlijk het interessante van, van de snelladen. omdat langs, met name de snelwegen uit te rollen. Ja. Dat mensen ook weten, oké, okay, op dat punt, daar kan ik gewoon in een kwartiertje weer, weer ja. bij teken. Dat is natuurlijk ja. heel interessant. Ja. Ja. Voor de bestaande pomphouders is het natuurlijk heel lastig om na te denken... wanneer ze hier echt geld mee kunnen gaan verdienen. Ja. Dus je hebt natuurlijk mensen nodig die de visie en de durf hebben om hier ja. heel lange termijn in te investeren. Want er zijn nu natuurlijk te weinig auto's ja. op dit moment om er echt al nu geld mee te gaan. Okay, verdienen. Maar nu zijn er dus 200 bouwvergunningen. Er zijn 250 bouwvergunningen ja. waarvan 200 voor vast net. Hè? De AWB ja. gaat er een aantal plaatsen en de New Motion ook. En nu komen we dus in een hele fase waarin ja, lokaal inderdaad de gemeente aan de slag moet met vergunningen. En die willen, en die willen dus niet. Nou, die, die willen op zich wel, maar voor Onbekend, hun is het nieuw materiaal. maar, ja, dus, ja. Ja. Hey, maar de, de, de, bij die tankstations, dat, dat die zijn ja. toch allemaal van de grote shells en de grote ja. SO's en ja. zo langs de snelweg. Ja. Dus hoe zo dus kort doors? was dat eigenlijk een beetje het probleem dat ze uh, levenslang zeg maar eventjes vergunningen hadden om op die plaats dan te zijn. Ja. En de nieuwe benzinewet die zorgt ervoor dat dat eigenlijk langzaam wordt wordt uh, veranderd in een situatie waarbij na zoveel jaar, na tien of vijftien jaar, opnieuw een tankstation ter discussie mag worden gesteld. En dat is natuurlijk op zich wel interessant. Want ja. in 2050 denk ik dat er heel weinig benzine nog wordt verkocht. Dat zou, zou, zou kunnen. Dat, dat, dat is niet mogelijk. mogelijk. Dat dat is mogelijk. Twee dat is mogelijk. mensen in Nederland. Ja. Dat is natuurlijk Hij ook één deel van de zaak. Er zit ook nog een ander deel aan. Uh, de terreinen waar we het over hebben zijn Rijksterreinen. Uh, en de Shell, de SO, uh, de huidige pompstationhouders... huren een postzegel op dat terrein. Uh, ja. En dat is eigenlijk waar, uh, ja, waar Maarten het over heeft. Daarnaast gaat Vastnet dus gewoon een postzegel huren. Met andere woorden, er is meer ruimte. De Nederlandse staat wil graag dat er ook elektrisch gereden kan worden. Mm -hmm. uh, een van de noodzakelijke basisvoorzieningen is dat er dan ook elektrisch geladen kan worden. Lijkt me wel. Dus het is eigenlijk een heel logisch gevolg. Deze locaties zijn ingericht door de overheid. Jaren geleden zijn een plan gemaakt om om de 30 kilometer een, een verzorgingslocatie neer te leggen. Mm -hmm. Een parkeerterrein waar benzine ook gekocht kon worden. Nou, en nu blijkt er naast benzine ook elektriciteit nodig te zijn. En ja, maar dat gaan wij doen. Dan da, da kun, da kun je niet automatisch zeggen dat ze dan dus ook stroom moeten doen, want dan heb je ook nog uh, groen gas en uh, aardgas en Die uh, dit en dat. dat ja. een soort van... ja. nou, en ze willen het zelf dus ook niet. Die pompen soms niet. Want nee. het businessmodel is gewoon nog niet klaar. En, en, en deze mensen, ja, mensen geloven dat geld. Verdienen. Net, net als ik. En die gaan er gewoon voor en die investeren erin met een aantal. Wat kost dit? Wie financiert? Wie financiert mee? Want dat is, is niet, niet voor niks. Wat kost één snel-laat station? Want daar praat je over. Eén snellaadstation kost ja. ongeveer 100.000 euro, verwachten wij. Oké, okay. maal 200 uh, stuks. Maal 200 stuks. Dus we zijn nog op zoek naar een 20, 25 miljoen euro aan in investeringen. We hebben op het Want... moment een investeerder die een deel gaat doen. Uh, en uh, ja, additionele investeerders zullen gaan komen in ja. het komende jaar. En een, een, een van de investeerders is de vader van een van, van u beiden, geloof ik. Hè? Die komt niet met 20 miljoen mee, neem ik aan, Toch? Nee, dat is uh, uh, oh, onze oh. investeringsmaatschappij ja? vanuit de familie. Ja. En uh, wat wij kunnen doen is het eerste stuk. Even voor de familie van de u bent Lubbers. Lubbers de zoon ja. van, uh, van Ruud Lubbers. Ja, inderdaad. En die rijdt zit... rijd in zo'n ding, toch? Die rijdt al jaren in elektriciteit. Als de krant nee, in de, nee, de buurt al. is. Ja. Ja. Als de nee, krant nee, in de buurt nee, is. Die nee. rijdt er al altijd in. En ik zie hem altijd rekenen. Hoe ver kan ik rijden tot het volgende oplaadpunt? Hm. En uh, ik denk dat is, uh, moet anders. Je moet ja. gewoon, als je over de snelweg rijdt... overal waar je nu kan tanken, moet je straks kunnen laden. ja ja, Oké, okay, ja. maar nee, er is wat, dus een financiersbehoefte nee, van wat? 25 miljoen. Dat lijkt me toch niet makkelijk om dat eventjes in te vullen. Zeker niet, wat Stuyberg ook zegt, omdat er in de markt nog niet gezien wordt... dat er echt een, een, een levensvatbaar businessmodel onder ligt. Er zijn eenvoudig wel nog veel te weinig van die elektrische autootjes. Uh, klopt, je zult investeerders moeten hebben die erin geloven... dat elektrisch vervoer de next step is. Uh, en dat het een heel rendabel businessmodel kan zijn. Ja. Dat is zeker waar. Uh, je ziet dat er een heleboel partijen geïnteresseerd zijn. En ik, uh, ik verwacht dat we de, ja, de financiering in het komende jaar goed rond gaan krijgen. Ja. Met wie? Wie moet er mee betalen? Ja, wel? precies. Uh, ja, helaas kunnen we daar nog geen namen over vrijgeven. Nee, eh, nee, maar welke maar, als er vieren? iemand luistert die dat interessant vindt, dan zijn ze denk ik welkom ja. bij Fastnet. Ja. Nou ja, Vincent nou, ja, nou, ja, Evers. Het, het is eigenlijk de business case is vrij eenvoudig. Wie heeft er interesse in 200 elektrische tankstations langs de snelweg? Ja. Ja, ja. En uh, maar dan, en dan je... zegt, zal iedereen zeggen: van ja, maar jongens, er rijden nu 3000 rond. Of ah, wat, is het? Goed, wat is het, Maarten? Hoeveel rijden er rond nu? Dat inclusief, zijn nou uh, inclusief de, de, de, de, de plug cijfers De cijfers voor uh, eind november die zijn uh, 6900. 6900, maar dat, dat is, is in, dat inclusief, is inclusief getal, de plugins ja. en de Ampera's... die nooit no worden opgeladen. Ja, ja, de plug-in ook afgelopen maand toch weer een toename van 10% op maandbasis. Ja. Dus het groeit toch behoorlijk door. Hoor. Ja, ja, je met die belastingvoordelen. Dus die, maar, dus die nee, toekomst, nee, maar Nee, geen gekheid. Je rijdt voor 5 cent per kilometer, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. je tikt wel, wel 44.000 pieken af voor een, voor een Astra. Kom op. Maak die die uit, je rijdt die cent, ja. cent per alleen kilometer. Die, die, die, die rijdt alleen nog benzine. Dat gebeurt maar, in de partij. dat is een oude discussie, ja, maar... Het is een herhaling van zitten. En bovendien hebben wij jou lief. Dus, dus ook jouw passie. Zo hij heeft een dat. Kangoo en hij krijgt een Tesla. <laughs> Precies. En hij is, hij, is vent, nee, hij is geen lief. Hoe kan dit allemaal? Ah, misschien is een goed vergelijk. Deze twee camera's die ik hiermee heb genomen. Eén ja. uh, is een hele oude. Dit is een camera uit het jaar nul. Uh, en dit is mm -hmm. een digitale camera van tegenwoordig. Ja. In 99, uh, 2000, rond die tijd kwamen de eerste digitale camera's. Uh, we hebben het allemaal gezien wat er is gebeurd. In tien jaar tijd ging het aantal megapixel van een half naar tien plus. Ja. En... Nu hebben we bijna allemaal digitale camera's en misschien ja. is dat met elektrische auto's wel net zo. Ja, dat zou misschien, misschien, misschien. Maar misschien ook niet, want er zijn ook nog auto's zoals de BMW 330D Touring. En daar gaan we even mee rijden. Ja, want opvallen, dat doet hij. Het is niet zo dat de buren zullen denken: Oh, heeft hij nou een nieuwe? Hij had toch een BMW 3, zilver-grijs... Is dit dan een... Uh... Ja, die lampen zijn anders, joh. En... en ja, maar het is gewoon een 3. Ja, maar toch, er is iets mee. Ik weet het niet. Nou, dat gevaar loop je met deze absoluut niet. Want ik heb een demo-modelletje van de firma BMW in Rijswijk meegekregen. In de kleur Smurvenblauw. Helemaal behangen met alles wat M is. U weet het, de motorsportafdeling van BMW die wil dat heel graag overal opzetten. En ja, dit is M-sport. Maar ja, daar merk je verder niet zo gek veel van. Want de motor zelf, die u ook gewoon in de executive kunt krijgen... zonder alle emmetjes erop, is al sportief genoeg. En dan praten wij, hadden we het 15 jaar geleden kunnen denken... dames en heren, over een dieselmotor. Ja, een dieselmotor. Maar wel een dieselmotor in traditie uit het Pijerse Huis. Want dit is gewoon een lijn 6. 3 liter, maar dan diesel. Common Rail, turbodiesel. Ja. En er komt uit 258 pk. 5,6 seconden van 0 naar 100. Hier kan je gewoon echte, snelle auto's mee bijhouden. Het is echt lachen. Met een diesel. Hmm. Not bad. Maar er zijn ook een paar nadelen. Dat is één. Het plaatsaanbod. De ruimte. Het is een 3-serie. Er zit dus geen ruimte in. Je kan hier tenauwernood met z'n vijven in en een paar sporttasjes en dan heb je het helemaal gehad. Het is een klein autootje. En dan is zijn prijs groot. Deze kost met dat M-pakket 88.000 euro. Ja, u hoort het goed: 88.000 euro. Daar kan je heel wat groot ijzer voor kopen. Ook met grote motoren, overigens. Hij is er vanaf 64.000 deze 330D. High executive. Ja, dan heb je wel een grote auto. Met een achttrapsautomaat automaat. Die zijdezacht schakelt. En die net een beetje langzaam reageert. Af en toe, maar oké. Okay, dat hebben veel van die zelfdenkende automaten tegenwoordig. Het rijdt fantastisch. Volgens fabrieksopgave... verbruikt hij ongeveer 6 liter en een beetje op 100 kilometer. Nou, ik rijd niet gek. 7,7 haal ik gemiddeld. En dan moet je heel blij zijn. Het is een lekkere auto... Maar voor het geld, oh jongens, er is zoveel meer te koop. En zoveel meer ruimte te koop. Maar vermogen en alles op de weg krijgen... dat kunnen die bijers toch heel erg goed. Ja, als je nou die motor in een Dacia Logi hangt... dan heb je eigenlijk het beste van de twee werelden. De Logi die is net, die heeft net wel drie sterren veiligheid Euro NCAP gekregen. Dat meen je, joh. Ja, toch? Ja, dat was vorige week. Of twee. Nee, drie. Op drie zelfs. En ik zag ook dat die gezin het jaar is geworden door de AWB. Ik, ik kon het niet helemaal matchen. Nee, dat is die we... reclame dat je, dat je al die kinderen achterin takelt ja? met die TVR. En die buurman die TVR, ja? waar die kinderen niet in passen. Precies. Nou, zo'n lotje heeft ik toch, toch ze... dan, in ieder geval nog meer sterren dan een TVR. Dat is in ieder geval <lacht> wat ja, Dat is ook niet moeilijk. Dat is sterloos. En, maar met die 330-D-man, ik, ik, ik denk. Te duur? Wat nou? Jij, Porsche rijden. Porsche euro. Je hebt drie Porsches voor de deur staan. Dat overdrijft niet zelf, zeg. Nou, dus het eh. zijn er volgens mij drie, hoor. Ja, maar niet voor de deur. Oh, oké. Okay. Nee. nee. nee. nee het, het, het, hey. dus er liggen er twee op elkaar. Maar 88.000 euro. Dat is een, beeld, hey, een, je hebt een belachelijk kard. Dat is dus een heel klein ton in echt geld, hè? Ja, voor, een, voor, een, voor, een, voor een, een ding waar je niets in kwijt kunt. alleen ja. ja. maar hard. En maar wel een mooie auto. Ja. Wat een mooi autootje is dat. Beter dan de 3GT die eraan komt. Maar dit terzijde. Maar hij was blauw Heb jij nog intelligente vragen over uh, laadvrouwen over snelle en elektrisch laden. rijden? Jij wel? Nee, ik niet. Maar ja, ik zou <coughs> me <maar, ik zal coughs> rustig houden. Nee, we, hadden het, nee, we zaten er over, over, die, uh, over die regionale overheden die niet willen. We hebben een klein Ja, Jij stapt er maar makkelijk overheen van 25 miljoen... om die heren een beetje verder te helpen. Dat gaat hem niet worden zo, Carlo. Nee. nee. Maar dat en, willen we ook niet. En, en, maar het schijnt dat Maarten Stijnboog wel... Uh, die, Heeft hij nog die, een ja ja, ja, ja, een TU Maarten. Eindhoven en, en dat soort dingen. Nee, maar 25 miljoen, dat is natuurlijk maar een fractie... van wat er, wat, van wat er in zijn totaliteit nodig is. Maar de rest hebben jullie al bij elkaar gescharreld of zo? Of... of, of? Nou, die 25 miljoen is het bedrag wat nodig is om een bedrijf richting zeg maar uh, ja, break even te draaien ja. en om gewoon een, uh, een 200 tankstations uh, winstgevend te gaan exploiteren. Ja, maar hoe zo winstgevend? Want, want, want die winst voor die, voor die tankstationhouder, om het zo maar even te zeggen, die moet hij toch echt zelf maken. Die gaan jullie niet uh, bijpassen. Nou, wat wij gaan doen is we gaan, gaan laadstations exploiteren. Uh, wij vragen daarvoor geld, net zoals een benzinepomphouder geld vraagt ja. voor een liter benzine, vragen wij ja. geld voor een. Laatbeurt of voor een kilowattuur. Ja. Um, ja. En de marge die je daarop vraagt. is op een bepaald moment voldoende. om daaruit de infrastructuur en alle kosten te financieren. En maak je meer winst op een bepaald moment. ja, dan wordt het een florerend bedrijf. Dat ja. is het doel. Ja, ja. dat ja. begrijp ik. Dat is prettig bij bedrijven. Ja. als je die bouwt, dat ze <laughs> uiteindelijk winst moeten gaan maken. En dan zie je natuurlijk heel graag zo'n Tesla Model S. met zo'n 80 kW accu komen. Ja. Want dan is het toch oh, oh, 80 kW oh. wat er getekend moet worden. Ja, precies. Ja. Klopt. Bij een normale paal is dat dus gewoon acht uur lang koffie ja, drinken. Dus, en omdat er range zo, zo groot is... stel ik me in ieder geval voorlopig voor mezelf voor... dat ik s'avonds, s'nachts gewoon thuis laat. Want ja. hoeveel dagen rijd ik meer dan 400 kilometer? Ja, dat is dus niet is natuurlijk verwaarloosbaar. Ja. En die paar dagen dat ik dus verder wil... dan wil ik graag ergens weten dat er een snellader ja. staat... Ja. dat ik gewoon even die stekker erin kan doen. Ik neem een broodje en een half uurtje later kan ik weer 400 nou, kilometer nemen. Maar mee. de, de, de, de dus stress, stress die, die, wij, die wij kennen met elektrische auto's... die 100, 110 kilometer halen... Daarvoor, daar daarvoor. wil je voor, hè, anders komt vader Lummers ja. ook, die blijft ja. met de kerst drie ja. dagen ja. Blijft langskomen en ja. die kerstelkoen heeft. Ja. Dus na drie dagen is een vis en ja. een gast niet fris. Nee. Dus, dus die afsluitdijk uh, documentaire ja. van ja. jullie ooit is, hè, dat is dat, ja. ik bedoel, daar moet in ieder geval dan een snellader komen dat te staan. Dat moet wel eens, midden op Exist. de afsluitdijk moet wel eens snel ja. komen te staan. Ja. Maar, ja. Die, maar ik denk dat heel veel vervoersbewegingen zullen toch wel werk zijn. En heel veel mensen zullen thuis gelukkig kunnen opladen. Heel veel mensen zullen op hun werk in de toekomst kunnen opladen. Ja. Maar het is juist voor al die mensen die wat verder willen rijden, die over de snelweg rijden, ja. is het uh, ontzettend fijn om te weten dat er ja, ergens dat een snellade staat... wat mm -hmm. niet zo heel veel tijd kost. Oké, okay, dan komt er nog een klein kritisch vraagje. De hele wereld is behalve A123, want die is bijna over de kop... en de ja. legatie van veel batterijen ook onder ja. van allerlei andere merken. Zo, we zeiden het vorige week van ja. Fisker, maar ja. nog van heel veel andere. Iedereen ontwikkelt aan nieuwe batterijen, ja. nieuwe batterijtechnologie. Ja. Over tien jaar hebben we helemaal geen snelladstations meer nodig. Dan heb je hele mooie lean acc accupakketjes. En dan? Ja, ik, ik denk dat het goed is om toch eens over de grenzen te kijken. Want ja. Nederland heeft geen eigen auto-industrie. Ja. Dus wij kijken wat gaan de grote autofabrikanten de komende vijf à tien jaar doen. En die gaan toch gewoon massa produceren. Anders heeft het geen zin om een auto op de markt te brengen. En, en zien wij hier nog ruimte voor Better Place? De verwisselbare accu's? Top. Nee, ik denk dat het... Uh, er zou zeker ruimte zijn, maar dan moeten we wel automerken zijn... die daar zelf ook in geloven en exact. auto's gaan maken die, die erop er aanhaken. In. En die nee. zijn er niet. Dus. Ik, ik vind het een moeilijke business case. Het, van is, die het, is, het, het, het, het legt zoveel beperkingen op aan de ontwerper van de auto. Ja. Ja. En dat is gewoon erg jammer. Het concept als zodanig is natuurlijk best intelligent ja. bedacht... Ja. Maar de, de beperkingen aan het ontwerpen van de auto ja, die zijn toch wel fors. Ja. En dat merk je dus dat de meeste fabrikanten eigenlijk daar ja. eigenlijk niet, niet mee verder maar gaan. Maar ook weer wat hoe je, kleiner de accu's worden, hoe makkelijker het wordt. Wat he? je nu ja. ziet is eigenlijk dat Nederland, om het zo te zeggen, we hebben een infrastructuur die langzaam laat. Die begint in steden aanwezig te zijn. Ja. Estland op dit moment heeft uh, een heel plan gezet, uh, hebben 200 uh, snelladers aangekocht. En die zijn nu op dit moment aan het plaatsen. Er staan 120 snelladers door Estland heen. Het land is ongeveer even groot als Nederland. Er rijden maar 600.000 auto's. auto's... inclusief ja. alle benzine- en dieselauto's... Ja. bij elkaar door dat land. Ja. En daar uh, nemen je het ze gewoon is het een nee. De... Het, ja, ja, wij... het is het land van de Skype, ja. de Kaza. Is... Ja. Wij zijn het land van de Jezus. Ja. En die gaan we pas bestellen als hij al niet meer vliegen kan. Dus dat even voor dit, ja? Heren, ik wil u hartelijk danken. Uh, Mirgie Langezaal en Bart Luppers van Fastnet. 200 van die stations gaan ze hopelijk uh, voor hen ook neerzetten. Niet dat wij er iets mee doen, want wij blijven gewoon lekker benzine of dieselen. Carlo, hè? Ja, nee, absoluut. Ja, maar de meneer aan de overkant willen we uiteraard ook hartelijk bedanken. Die heet uh, Stijnboog. Maarten Stijnboog, geloof ik, Hoogleren ja? Hoogleraar automotor van de TUV. Hij heeft een raar shirt van Tesla Model S aan. Heel mooi shirtje, trouwens. Dank je. Oh, ja. Tot zo voor deze autoshow. Dank voor jullie Volgende week zijn we er weer en tot die tijd gaan we u verwijzen naar onze site www.tos.nl slash autoshow en natuurlijk naar Facebook en Twitter. Ja, daar die Facebookpagina die daar groeit. Het staat er elke week in het draaiboek, dan kunt u ons likken en volgen. Ik vind het zo gek. Ja, likken? Ja, ja. liken. Autoshow ja, en Tos.nl. 1K. Fijn weekend. Uh, straks de collega's van Opium, nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Tot volgende week. Radio 1, het NOS Journaal. In de Oosterschelde bij Wemeldingen is een duiker om het leven gekomen. Een andere duiker raakte gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis in Goes. De duikers kwamen door nog onbekende oorzaken in de problemen. PvdA-voorzitter Spekman vindt dat politici van zijn partij... terughoudend moeten omgaan met de wachtgeldregeling. Dat zei in het radioprogramma Tros Kamerbreed... naar aanleiding van het vertrek van staatssecretaris Verdaas. De PvdA-verdaas vertrok deze week na vragen over zijn declaraties.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 Het cultuurmagazin van de avond. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opium vanuit de besneeuwde nok van uh, Carré. Tot half vijf houden we hier op Radio 1 nu op de hoogte over het wel en het wee van de cultuur in Nederland. Het wel, dat is de nieuwe voorstelling Breken van Comil De nieuwe film Koning van Katoren van Benson Bogaert. De vuistdikke biografie van Koetzee. De oudejaarsconferance van Erik van Muiswinkel. De virtuele vitrine met regisseur Maria Peters, 80 seconden, latent talent, de bus, de theatertop 5 en de live muziek van Thijs Maas. Ik ben een hap. Ik ben een hap. Ik eet, ik drink, ik koek, ik vis, ik neuik, ik slaap. En straks veel meer natuurlijk. Wilt u reageren? Dat kan. Opium.afro.nl of twitter naar hekje opiumafro of hekje Hans Opium. Ik zei het al, het wel en het wee van de cultuur. We staan ook stil bij het wee, want vandaag gedenkt Amsterdam, nee, gedenkt Nederland. Een van de grootste toneelspelers die hier in dit theater afgelopen maandag het leven liet, Jeroen Willems. Onze theaterrescent Annette Embrechts die was eerder vanmiddag bij de herdenking in De Duif hier verderop aan de Prinsengracht in Amsterdam. Je bent even snel naar Carré gekomen, waarvoor dank. Hoe, hoe, hoe was het daar? Ja, indrukwekkend en in, in triest ook wel. En je ziet dat daar staat een theaterwereld die rouwt. Alle acteurs die ze waren er wel, Caries van Houten, uh, uh, Adelheid Roos, Sofie Hildebrand, uh, Geert Lagerveen, uh, iedereen was er natuurlijk ook zijn echt, zijn echt dierbare, Marcel Musters, natuurlijk zijn uh, voormalige ja. vriend, maar ja. die ook nog zei van die. Je merkt aan iedereen dat eigenlijk heel veel mensen het nog niet geloven, weet je, dat zo'n gigant zomaar omvalt. Mm -hmm. Ik sprak heel even kort Monique Hendricks... degene met wie die Nienke een uh, fantastische rol heeft gespeeld. En zij zei, als ik hem gisteren niet had gezien... zij is gisteren nog even gezien, dan had ik het niet geloofd. Weet ja, je? Dat, uh, ja. Dus het was een mengeling van ongeloof, rouw en persoonlijk afscheid. Want je kon dus langs de kist lopen. Die werd indrukwekkend geflankeerd door twee acteurs telk telkens. Elsie de Brouw, Betty Schuurman. Dan stond Marcel Musters er weer met Gijs Naber. Mm -hmm. Die flankeerden hem. En je, je kon natuurlijk een groet brengen, je kon nog een laatste boodschap aan hem meegeven. En er werd uh, muziek gedraaid, maar het ja. was verder vrij stil. En er waren heel veel beelden te zien op video's van zijn theaterwerk. Wat je heel goed kan zien, vind ik, is dat uh, Jeroen Willems was geen filmster. Hij heeft natuurlijk een prachtige films gespeeld en een mm. televisieserie. Ja. En het bijzondere is dat we dat kunnen herhalen. Maar hij was natuurlijk eigenlijk echt een theaterster. Daar heeft hij de meest mooie dingen gedaan... Met Hollandia, met de Veenfabriek, ja, met ja. Uh, ook Ivan van Hoven, laatst ja. nog Ludwig II. En dat werd ook meermalig gememoreerd. Zo iemand staat maar één keer in de vijftig jaar op. Iemand die en het talent heeft om alles vorm te geven op toneel... wat je, wat je aan experiment kan bedenken. Dus hij heeft heel veel heersers gespeeld... Uh -huh. die... Die, die die eigenlijk heel sympathiek maakte op het toneel... zodat je in, als toeschouwer telkens in verwarring gebracht werd. Ja, een acteur met een geheim, hè? dat was het echt. Dat, Absoluut, ja. een mysterie achter zijn ja, ogen. Ja. Ook als je hem persoonlijk tegenkwam, hoor. Dan, uh, het, is een, het is een heel warm iemand. Hij bleef mm -hmm. heel trouw in zichzelf, maar hij liet zich niet makkelijk kennen. Het is niet iemand die heel joviaal in die theaterwereld... of nee, in die filmwereld nee. zijn weg vond. Het moet voor jou ook een heel bijzonder uh, afscheid zijn... want je hebt met hem op school gezeten. Je kent hem heel goed. Ja, ik, in die zin komt hij uit de vriendenging van het College. Mijn vader gaf daar Nederlands en zijn vader gaf daar drama. En zijn vader is veel te vroeg overleden. Maar mijn ouders zijn altijd bevriend gebleven met zijn moeder Rineke. Dus het is dubbel uh, zwaar om te zien dat je ziet dat er een moeder een zoon verliest. Okay. En een broer, ik heb Vincent, zijn broer, heeft even gesproken net. En voor hun merk je is het heel moeilijk om nu tegelijkertijd... de intimiteit te behouden om afscheid te nemen van hun oogappel... En tegelijkertijd de theaterwereld recht te geven... Ja, om ja. afscheid te nemen van zo'n grootheid. En ja. dat proberen ze samen te brengen nu in die duif. Want, want hij wordt wel in besloten kring begraven, begrijp ik. Ja, nu komt dus het publiek en ook uh -huh. acteurs... en iedereen kan nu afscheid nemen tot drie uur. En dan is maandag een besloten bijeenkomst. Maar ja, Vincent zijn broer zei al... hoe, hoe noem je dat besloten als er duizend mensen komen... in de Stadsgouwburg in Amsterdam. Ja. En daarna wordt hij begraven op Zorgvliet. Dank je wel dat je hier was. Dank, want het, het, het zal niet makkelijk zijn geweest. Het raakt mij absoluut. We gaan hem missen. Dankjewel je wel, Annette. En uh, vanavond is om uh, kwart vijf op Nederland 2... een uh, korte special te zien over Jeroen Willems bij Opium Televisie. En om negen uur op Nederland 3 uh, wordt de film Kop versus Killer... met Jeroen Emmet met Marcel Hensema uitgezonden door de AFRO. Opiums culturele nieuwsoverzicht. Zoet en zure voor het Metropoolorkest deze week. Enerzijds is het orkest genomineerd voor twee prestigieuze Grammy Awards. Anderzijds besluit de Tweede Kamer aanstaande maandag of het überhaupt wel blijft bestaan door het subsidie te geven of niet. De regering liet vorig jaar nog weten het Metropoolorkest te zullen ondersteunen. Maar die belofte was niet waard, zegt woordvoerder en hornist Pieter Hunveld. Uiteindelijk bleek dat een, uh, helaas een lege huls te zijn. Want uh, met wat ze ons aanbood uh, moesten wij nog steeds op de markt overleven. En er is geen enkel orkest op de wereld dat op de markt kan overleven, ook wij niet. Nee, orkesten hebben zulke hoge personeelskosten... dat kaartjes 200 euro zouden moeten kosten om kiet te draaien. Nou, de, dat, dat betaalt het publiek natuurlijk niet. Het Metropolorkest Orkest hoopt nu dat het de helft van zijn subsidie mag behouden... als het zelf met de andere helft op de proppen kan komen. De Grammy-nominaties heeft het orkest binnengehaald met de live cd... die het maakte met jazzzanger El Giro. In februari worden die Grammys uitgereikt aan een orkest dat dan hopelijk nog bestaat. In Rome is een operarel ontstaan. Het theaterseizoen van het fameuze La Scala-theater... werd gisteren niet met een werk van de eigen Italiaanse Verdi... geopend maar met een werk van de uber-Duitse Richard Wagner... En dat schoot de opera-middende Italiaan in het verkeerde keelgat. De consternatie werd verder aangewakkerd doordat het Italiaanse president Napolitano niet bij de opening aanwezig was. Om de gemoederen te bedaren, stuurde Napolitano een brief naar de dirigent. om uit te leggen dat het niet kwam door de keuze voor de Duitse Wagner. Hij had het gewoon te druk met uh, staatsaangelegenheden. Uh, dit. Dit dus is gekozen tot het beste hip-hop nummer aller tijden door Rolling Stone magazine. Dit is The Message van Grandmaster Flash en The Furious Five uit 1982. Hip-hop is muziek waarbij rapteksten worden uitgesproken over elektronische muziek. Wikipedia hebben we even opgezocht en het ontstond eind jaren 70. Rolling Stone voegde de mening van 33 hip-hop artiesten en andere experts. En op nummer 2 van die top 50 van beste hip-hop nummers ooit staat de Sugarhill Gang met Rappers Delight. Ook een nummer uit het allereerste begin van deze muziekstroming. Deze week begon met de klap van de dood van acteur Jeroen Willems... maar daarna verruilde nog meer culturele grootheden het tijdelijke voor het eeuwige. De Braziliaanse architect Oscar Niemeyer stierf op 104-jarige leeftijd. Hij was de eerste architect die gewapend beton gebruikte in zijn ontwerpen. Ook overleed de Nederlandse animator Gerrit van Dijk. Hij won talloze prijzen, waaronder twee maal een gouden beer in Berlijn. Zijn bekendste week is I Move So I Am. Echt prachtig is dat. Als u het nog niet gezien heeft, doet u uzelf een plezier. Zoek het op op internet. Nog een keer de titel I Move So I Am. Prachtig. Ten slotte overleed deze week jazzpianist Dave Brubeck. En wie Brubeck zegt, zegt take five. Dit werk geschreven door Worm, hier altsaksovanist Paul Desmond. Hij heeft ooit nog een belangrijke rol gespeeld in de wereldgeschiedenis. En nu is het even Martijn Bink. Tijdens een galadiner tussen Reagan en Korbachev speelde Brubeck Take 5. Op dat moment begon Korbachev mee te tikken. ...op de tafel en het werd gezien als een soort diplomatieke doorbraak... ...en de volgende dag tekenden die twee een historisch verdrag... ...over de beperking van kernwapens. Hij verdient de Nobelprijs voor de Vrede, jazzpianist Dave Brubeck. Hij is 91 jaar geworden en tot zover dit Opium Nieuws Dit is Opium. Wie is de bekendste Nederlander ooit? Erasmus, Rembrandt, Van Gogh, Hannie Schaft, Aletta Jacobs... Of misschien iemand anders. De mensen van het Amsterdam Museum die weten het 100% zeker. Het moet Johan Cruijff zijn. En nou, Daar kun je dus lekker mee scoren. Gisteren opende de expositie Johan en ik. Waarin de foto's centraal staan van fans die ooit hun voetbalheld in het echt mochten ontmoeten. En niet alleen de levende legende zelf, maar ook opium was erbij. kunt Ja, dank u. Als Pies, directeur van het Amsterdam Museum. Uh, op de achtergrond wordt Jan Kruijf geïnterviewd. Het is echt een gekke huis qua media. Jacke Hassen, RTL, NOS, ANP, Wakker Nederland, Vara Avro. Heeft u ooit eerder een expositie hier in dit museum geopend met zoveel media-aandacht? Uh, nou, niet Nederlandse, uh, maar wel heel veel media-aandacht bij Turkije. Nederland, Turkije, maar dan heel veel Turkse journalisten. Toen was de president hier, weet je, maart. Toen uh, was er dus ook uh, Maxima en Willem-Alexander. Uh, nou, als het hele Koningshuis komt opdraven, dan is het ook wel uh, druk. Maar wie wie maar... scoort er meer media? Ja, ja, nee, nee, Ik kruif. Ik kruif. Ja, het is echt... Maar al deze aandacht is misschien eigenlijk ook wel de reden waarom jullie deze expositie hebben georganiseerd. Want Johan Cruijff, dat betekent veel aandacht en dus heel veel meer bezoekers. Ja, nee, dat kan ik niet ontkennen. Dat we natuurlijk uh, zoeken naar onderwerpen die uh, het publiek aanspreekt. Uh, is ook een beetje van deze tijd. Hè? We moesten van de staatssecretaris en uh, van de andere politici meer ons eigen broek ophouden. En uh, minder subsidie trekken. Dus ook meer uh, eigen inkomsten genereren. Maar uh, als ik heel eerlijk ben, toen ik hier vier jaar geleden kwam. Toen vond ik het raar dat de beroemdste zoon van Amsterdam. De wereldberoemde Johan Cruijff. Geen aandacht kreeg in het museum van zijn stad. Terwijl uh, je zou kunnen zeggen uh, voor uh, uh, Amsterdam is hij een symbool. En, kan... en Brands van Rijn is niet... Uh... Nee, nee dat, is, dat is wel voor kunstliefhebbers zo. Maar niet voor... Uh... Voor taxichauffeurs in Kiergizië. Exact. Johan, kan je nog even de buik uh, tekenen? Hè? Ja, is een kleine Johan. Hier een zwangere dame. Dankjewel. Ja, ja, gelukkig. Ga de kleine ook Johan heten? Ja. Nou, wie weet. Ja. Kruijf, een paar korte vragen voor Opium Radio 1. Ja, u zegt het hoort erbij, hè? Je bent een idool, mensen gaan op de foto. Maar bij u heeft die aandacht een soort buitenproportionele vorm. Iedereen wil wat van u. Fans, museumdirecteuren. Ja. Denkt u zelf nou nooit eens van, nou, eigenlijk begrijp ik al die poeha niet? Als je, als je er zelf naar kijkt, naar jezelf kijkt, dan sta je er helemaal niet bij stil. Het is niet zo dat je zegt, hey, ik ga nu naar uh, waar dan ook naartoe... en dan zal ik eens dat en dat gaan doen, want dat valt op. Nooit. Het gaat erom dat als je ergens naartoe gaat, waar dat ook is in de wereld... dan weten die mensen dat. En die creëren iets. En dan kun je twee dingen doen. Als je een hekel hebt, moet je niet in, dat, uh, in dit gedeelte zitten. Dan moet je het afsluiten en zeggen, ik ga naar huis en voor de rest is het over. Kom nooit meer buiten, geen en, camera? Ja, ja en, en, en, en het andere het hindert me niet... Het kost me geen moeite dus. Dus ik word er ook niet moe van. Dus ik, ik, heb ik denk helemaal nooit geen... van, ik ben dit niet, eigenlijk niet waard. Nee, want je moet. niet niet wat ik ervan vind. Het gaat erom dat die anderen het leuk vindt. Een jongetje of, of, of ouderen. Op een hele simpele manier een leuke dag kan bezorgen. Nou, wat, wat kost het nou voor moeite? Deze expositie gaat over Johan Cruijff. Uh, naar welke exposities gaat Johan Kruif zelf? Het, bijvoorbeeld een, een toeristenbus voor mij is een ideale mogelijkheid om daar waar je ook terechtkomt... dat je ergens naartoe kan, zonder dat je het zelf hoeft te zoeken. Dus overal de wereld waar ik kom, neem ik zo'n bus. Kijk die open, open airbus? Ja, die dingen. Wat, ze gaan dat allemaal lekker uitleggen. Je hoeft de weg niet te vragen. Het is, uh, het is gewoon makkelijk. En ik ga dus luisteren van wat ze allemaal te vertellen hebben. En dan krijg je een indruk van of de stad of degene wie daar opgevallen is. Bent u bezoeker, medewerker, pers? Ik ben... Um ja wat ben ik eigenlijk ik ben ik ben hem. Gefotografeerde. ja ik ben een gefotografeerde. ooit eerder in het Amsterdam Museum geweest uh, nee door de steeg heen gelopen maar niet binnen dus Johan Cruijff krijgt u het museum in ja, ja, ja absoluut Je visitors from the United States there's a lot of media here right now that's because of uh, the Johan Cruijff Exhibition. Do you yes. know him? Uh, well, I know him today. I, I think I've heard of him before, but I, I probably would not recognize him. <laughs> <a> football player. <laughs> Twee bezoekers uit Amerika die uh, in één keer in dit uh, Johan Kruip geweld uh, terechtkomen. Ook nog nooit eerder van hem gehoord hadden, dat het van Bakken. Ja, als je naar jezelf kijkt, sta je er helemaal niet bij stil. Alles wat hij zegt, die filosofie bijna. De expositie Johan en Nick is tot 12 mei te zien in het Amsterdam Museum. En dat is, u snapt het al, in Amsterdam. Dit is Opium bij de afro op Radio 1. Een man past in een lucifersdoosje als hij in stukken is gebroken. Dat is het uitgangspunt van de voorstelling Breken van het Belgische duo Comiulfo. De tiende voorstelling van de broers Raff en Mich Walschaerts... na een uh, lange tour in België, nu eindelijk in, uh, in Nederland te zien. Ik vroeg me af, uh, heren, een, een lucifersdoosje heet bij u in België een stekkerdoosje. Maar hoe heet nou een stekkerdoos... <laughs> Stekkerdoos kennen wij niet in België, denk ik. Nee? Gewoon zo'n een... Een zo blok, zo'n stekkerding, waar ja, je bij stekkers uh, in doet. Uh, uh, with, uh, dat hebben jullie niet. Hebben jullie so, uh, wel elektriciteit? hoor? Uh, we zeggen dat in Frans, een pries. Een pries? Nee, maar dat een heeft wel een naam. Een, een, een driestekker heet dat dan bij ons, denk ik, of zoiets. <laughs> uh, zo ja, ja, goed, ik voeg ja. me gewoon maar af. Ja. Zijn er nou meer uh, verschillen waar je je als duo van bewust moet zijn... als je de grens bij Hazeldonk in noordelijke richting overschrijdt? Uh, uh, wel eigenlijk zo, uh, we hebben wel een aantal collega's die ook in Vlaanderen spelen, Nederlandse collega's. En uh -huh. die vinden het verschil altijd heel groot tussen de twee landen. Maar eigenlijk in onze vorm, wat wij doen, merken wij relatief weinig verschil. Er is ja. natuurlijk wel een verschil, maar, maar dat ligt dan eerder. Uh, er zit ...denk ik in de, de voorstelling Breken zit eigenlijk maar één echte grap... ...en dat is, die gaat dan over onze Weerman. En dat blijkt inderdaad de eerste avond dat we speelden ja. in Nederland... ...dat geen mens natuurlijk ik die ik, Weerman kent. Wie, wie is die, maar hoe heet die Frank? Frank de Bozere. Ja. Dat nee, is echt nee, die, een nee, die... grote ster in Vlaanderen... ...maar ja. dat waren we even vergeten toen ja. we hier speelden. Gerrit Hiemstra, of Piet Paulders maar zoals gesuggereerd werd. Die zeiden ze uit het publiek, ja. Dus die nee, blijft er nu in ook? Nee, gewoon... we gaan het gewoon doen zoals we het gedaan hebben die avond. Want het is ook wel leuk om mee te spelen met dat, met dat Belgische... Voilà, we leggen eigenlijk gewoon het probleem uit. En dat blijkt dan ook het leukste te zijn. Ja, ja. Wat jullie doen, zei al, het is geen cabaret, het is geen muziektheater. Hoe, uh, Raf, hoe moet ik het omschrijven? Uh, ik, ik, als cabaret. Toch? Ik denk het wel, ja. Een vorm van cabaret. Hmm. Ja, we, we, we vertellen heel rechtstreeks tegen het publiek. We zingen liederen, uh, we maken grappen ook. Ja. We uh, brengen ontroering, als het goed gaat. Ja, ja, het is voor mij toch wel een vorm van cabaret. Uh -huh. Maar ik moet toegeven, het is pas uh, toen we twintig jaar geleden cabaretten wonnen... Uh, cabaret is toevallig in Nederland... dat we onszelf als, dan toch als cabaretiers gingen beschouwen ofzo. Ja. Daarvoor waren we zangers die, die uh, veel vertelden. Ja, dat, dat bestond ook niet in Vlaanderen. Nee. Toen twintig jaar geleden cabaret was echt... Uh, bestond eigenlijk niet. Je had, je had Urbanus, ja. die bestond... <laughs> en wij dachten dat we een wij... heel lang stil ja en ja. wij dachten dat wij een Nederlandstalige pop Maakten oh, ja. met, uh, met vreemde dingen ertussen. Dat da dachten wij dat we deden. Ja. Tot we dan plots een cabaretwedstrijd ja. wonnen. Ging het daarom ook mis op het Amsterdam Kleinkunstfestival? Die, die adviseerden jullie om maar meteen te stoppen. Ja, maar toen, dat, dat had meer te maken, denk ik, dat we toen nog te groen waren. Ja, ja. ja. we gegroeid. hebben het, het vak moeten leren op podium, want we hebben eigenlijk geen opleiding gehad. Dus we hebben het echt op podium geleerd. Aha. En dat was nog ietsje te vroeg om uh, indruk te maken. Ja. Denk ik. Veel ook in de popmuziek gewerkt, allebei toch? Eigenlijk wel. Ja. Ja. En psychologie gestudeerd ook nog? Dat was de ander. Ja, dat was <laughs> Ja. Heb je. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Daar ook wat aan op het toneel? Of... Ja, dat is een moeilijke vraag. Hè? Ik, heb, ja. ik zou het moeten kunnen vergelijken als ik het niet zo gestudeerd heb. Maar uh, ik ja. vond stel ja. El, Elke stap is een stap van de weg. Ja. Ja, ja, ik heb ja. er geen spijt van. Breken gaat, uh, ik zei het al, in feite over een, een, een man past in een Lucifers-doosje als hij in duizend stukken uit elkaar valt. En dat gebeurt heel makkelijk, hè, want een man valt snel om, toch? Bah, ik denk dat een mens sowieso, als het hard waait, val je om. Hè. Ja, de, maar een man het... heeft het zwaarder dan ja, volgens mij. Ja, een man heeft het, godverdomme, toch wel zwaarder. <laughs> maar, ja. maar, dat is, dat is natuurlijk, maar dat schrijven we eigenlijk al 25 jaar over, mm. hebben we de laatste jaren gemerkt. Eigenlijk gaat het altijd over dat, ja. recht, recht proberen blijven. Ja, dus je herhaalt eigenlijk voortdurend jezelf. Gelukkig niet. Nee, we vinden altijd toch nieuwe manieren om, dat thema, uh, om het over dat thema te kunnen hebben. En dat is nu in deze voorstelling weer, weer goed gelukt. Uh, ja, denk want, want, want hoe, hoe heb je dat in dit keer uh, vormgegeven? Wat, wat is voor jullie de, de, de kern van, de, van het uh, programma Breken? Raf. Lies, kijkt naar Raf. Ja, eh, dat is, Raf, kijkt weer. Ja, onze kern is eigenlijk altijd van uh, omwaaien in de, in de, door de harde tegenwind en toch recht krabbelen om je heen kijken... en kijken of iemand het gezien heeft. Nee, oké, okay, gewoon verder doen en er is niks gebeurd. Mm -hmm. Daarover maken we altijd opnieuw voorstellen. En in deze keer inderdaad gaat het over... Uh, zo, in zo'n kleine wereld zitten... Uh, dat je in een, een Lucifer-doosje past, eigenlijk. daar gaat het over. En daar dan kunnen uitbreken of niet uitbreken. Mm -hmm. Daar gaat het over. Komt de inspiratie uit... Je zijn broers, dus je hebt veel met elkaar te maken... ook buiten het podium. Komt de inspiratie ook uit familiale omstandigheden, hoe, hoe gaat dat? Ja, we maken eigenlijk al twintig jaar voorstellingen... over moeilijke liefde. Dat is geen antwoord op de vraag. En de inspiratie komt dus inderdaad uit je eigen leven. Het ja. is een onuitputtelijke bron van... dat is tegelijkertijd oorlog en vrede. Dat is, uh -huh. ja, het is engagement op de vierkante meter durf ik wel eens te, uit te leggen. Ja. En, en bij wie komt de, de, het meeste materiaal vandaan? Wie heeft er het meest getormenteerde liefdesleven van jullie? Uh, wel, ik heb het er straks al aan, aan iemand verteld. Deze voorstelling is eigenlijk uh, verbazingwekkend... vlot tot stand gekomen omdat we... Ja, we zijn verbazingwekkend. Uh, het gaat goed op dat vlak, hè? Het gaat, <laughs> het, gaat, het gaat goed en dan heb je alle rust en ruimte... om naar de moeilijke periodes te kijken. Dan kan je er goed over schrijven. Ja. Als je middenin zit, uh, het is het moeilijk om te schrijven. Dat is zo. Het dat... belooft ja. niet veel goeds voor de volgende voorstelling. Maar deze voorstelling gaat, ja. heel, het gaat, al, want het gaat, gaat eigenlijk al heel lang heel goed met het ons. Het gaat momenteel niet zo goed, bedoel je? Jawel, ja, het gewoon. gaat heel goed. Dus daarom vrees ik het ergste. Ah ja, want dan is er natuurlijk geen, geen materiaal voor anderen, als het te nee, goed gaat in de lucht. Ja, dat weet ik niet. Maar ik vrees dat er, dan wel, uh, dat is, ik vrees dat er wind opkomst is dan. Als te lang windstil... Is, dan komt er toch wind. Mm -hmm. het, het visuele element viel me op uh, in deze voorstelling, je speelt een, een belangrijke rol. Jullie, jullie hebben een prachtig gordijn hangen waar ja. je van alles mee kan. Uh, ik, ik vroeg me af, hoe, hoe, hoe komt dat visuele element... want de liedjes en, en de teksten, dat, dat is een andere verhaal. maar dat visuele, waar, waar, wie, wie wie die twee is daar verantwoordelijk voor? Is dat ook een gemeenschappelijk... Uh... Dat is ook uh, voor, we wisten dat we een cabaret maakten... Uh, meer dan twintig jaar geleden uh, hebben we op straat ook... Uh, waar we mime ook naast muzikanten. Die, die twee dingen deden we eigenlijk praten. Helemaal in het begin praten we bijna niet. Eigenlijk niet. We speelden liedjes en we deden mime. En dat is... Dat wat jij nu noemt, het visuele aspect... dat is, ja, we hebben toen wel de kracht gevoeld... wat dat kan doen. Je hebt geen woorden nodig. Dat is, ik maak één beeld... Uh, waar je, je, je het licht gedaan... je ziet het beeld en, en je, je snapt helemaal als publiek... wat ik bedoel eigenlijk zonder één woord. Ja, dat is zo'n kracht. Dat, daar, daar gaan we voor. Ja, en is dan het Belgisch publiek... is dat anders, is dat makkelijker te kietelen... en, en te, te verleiden dan het Nederlands... of is dat verschil er niet? Ja. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het publiek dat naar ons komt kijken... dat dat net even uh, enthousiast en geconcentreerd zit te kijken naar een voorstelling als in Vlaanderen. Mm -hmm. ja, je gaat mee of je gaat niet mee met zo'n ja. voorstelling. Het is een geconcentreerde voorstelling. Het is, het is niet grapje, lachje, grapje, lach. Het is gewoon, ja, je gaat mee in onze wereld of niet. En uh, in Nederland gaan ze gelukkig ook mee. is fijn om te merken. Ja. Het was deze week de eerste keer ja. dat jullie de grens overgingen. Voorlopig spelen jullie deze voorstelling ook veel nog hier ja. in Nederland. Ja. Komende... Uh, week in de Kleine Comedie. Dus in Amsterdam, ja. wat jullie destijds niet wilden. Maar die tijd is lang, dat is lang voorbij, hè? Ja, dat is lang voorbij. Ja, ja, ja. Ondertussen ja. hebben we een uh, heel fan publiek kunnen opbouwen in Nederland ook. Hè. Ja, ja. Zou ik jullie mogen uh, vragen om, om, om een nummer uh, ja, te zingen? Om, om een idee te geven van, van de, de muzikaliteit. Potvis wordt het? Ja, dat gaan we doen, ja. ja. De heer uh, Malschaats uh, spoedde zich nu naar uh, de microfoons en de gitaar gaan zitten. En we luisteren aan het einde van dit gesprek naar Potvis. Ik zie je lopen over straat Je loopt zomaar over straat Je stopt en blijft even voor een boekenwinkel staan Ik denk, zal ik wel of zal ik niet Ga ik weg voor je me ziet Of is het net beter om naar je toe te gaan En dan praten Lang geleden bla bla bla En al dat soort van beleid. Door dus ik denk, laat maar. Wat geweest is, is geweest. En wat voorbij is, is onherroepelijk voorbij. En dan plots alsof je het weet, alsof je het voelt. Zo maar ineens kijk je me aan. Je ogen haken in de mijne. Te laat om te verdwijnen, dus, als aan de grond genageld, blijf ik staan. En dus naar een café, wij twee naar een café, en praten lang geleden, bla bla bla, en vooral niks aan de hand. En dan vertel je van die potvis. Die magistrale potvis eenzaam stervend op het gure Noordzeestraat. Hmm. Ik denk alleen maar aan die winternaast. Ik Zomaar zonder kleren buiten de sneeuwen liep Weer los in de winterkam En dat ik nog elke dag Nog elke veel te lange dag Kapot ga zonder jou je praat over de toestand van het klimaat, het is volgens jou bijna te laat. Kijk maar, zo'n pot fris raakt compleet het noorden kwijt. En overdringend en veranderen over nu en durven handelen over vijf voor twaalf. Over de allerhoogste tijd. En ik kijk naar het bewegen van je mond, je handen, je ogen. Maar ik heb geen flauw benul meer, Verkant. Ik zit daar als bevroren, hey jij die praat en praten, praten, praten praten praten. Kleren buiten de sneeuw. Werelds in de winterkam En dat ik nog elke dag, nog elke veel te lange dag kapot ga zonder jou. Wow, hier Dank wel. De voorstelling uh, breken van het cabaret-duo Comilfo vanavond in uh, Veghel. Woensdag in Bergijk, donderdag, vrijdag en zaterdag in de kleine komedie aan de Amstel hier in Amsterdam. En voor meer informatie kijkt u op uh, www.comilfo.be. Dank uh, Michel en Raf voor uh, jullie komst. Na het nieuws van drie uur gaan we verder met opium. Dan uh, praat ik met Eva Cossé over de biografie van schrijver uh, Koetzee. Ook schrijft uh, cabaretier Erik van Muiswinkel aan uh, om te vertellen over zijn Audi En horen we uiteraard live muziek van Thijs Maas. Tot zo na het nieuws van drie uur. Opium. Avro. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur, de Eredivisie, RKC, NEC... ...wat veel ruimte nodig en dan de bal op de stip. AZ Willem 2. ...die de keeper, moet hem erin schieten. Oh, ziet hij heel mooi. Prachtig doelpunt. Ado Bexwolle... Ja, niet te binnen maar een slotfase krijgt net die wil zijn. En een kort collega Ajax-Groningen. En dan hij erin, hij ligt er al in. Uitstekend uitgespeelde aanval. LOS langs de lijn, vanavond van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Heb je een kanarie, partiet of andere vogels thuis? Kies dan BeAVAR Topkwaliteit en zet BeAVAR Extra Vitaal op het menu. De voedzame Oat Cuisine voor je vogels. BeAVAR. De mensen die van dieren houden. Help kinderen die medicijnen op een verlanglijstje hebben staan. Geef op Giro 999. BeAVAR. Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. BeAVAR.